Katrien met het NOS Journaal. De vader van Charleen, een flat in Hogeveen... eist een schadevergoeding van 100.000 euro. Dat zei de advocaat van de vader aan het begin van de derde zittingsdag. De dood van zijn dochtertje heeft bij de man geleid... tot een posttraumatische stressstoornis. Hij eist nu een vergoeding vanwege de geleden psychische schade... Een aantal energiebedrijven verhoogt in juli de prijzen voor gas en licht. Dat doen ze onder andere omdat de gaswinning in Groningen is teruggebracht... en Nederland daardoor meer moet importeren. Bij het kleine bedrijf Energieflex gaat een huishouden van drie personen... met een variabel stroomtarief maximaal 72 euro per jaar meer betalen. Klanten van Eneco zijn 64 euro per jaar meer kwijt. Essent houdt de prijzen gelijk. Begin dit jaar werden de tarieven op gas en stroom ook al verhoogd. Amerika gaat voor tientallen miljarden dollars aan importheffingen opleggen aan goederen en producten uit China. President Trump gaat dat waarschijnlijk vandaag bekendmaken. Hij is er niet mee eens dat de VS veel meer uit China importeert dan andersom. China heeft al met tegenmaatregelen gedreigd. Twee mannen en een vrouw zijn gearresteerd omdat ze geld stuurden naar familieleden die verdacht worden van terrorisme. Het geld ging naar drie broers die naar Syrië of Irak waren gereisd. De verdachten hebben waarschijnlijk enkele duizenden euro's gestuurd naar de jihadgangers, terwijl het trio op de nationale sanctielijst stond. Het aantal wethouders stijgt. Volgens het AD kwam er in de afgelopen acht jaar ongeveer 10% meer wethouders bij. De toename is mogelijk een gevolg van het feit dat colleges vaak uit steeds meer partijen bestaan. Het weer, er zijn wolkenvelden, maar soms schijnt ook de zon vandaag. Vanmiddag kan er lokaal een buitje vallen en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal.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 Zin in zandvoort, zandvoort. Is zin in ZFM. met nu de watertoren. Ja, niks. Ja, niks de dit, watertoren. Dit, dit, dit, heb, dit heb ik nog nooit van die watertoren afvoor gekomen, me dit melodiet, hoor. Nee. Uh, ik heb van de week nog met een vliegtuig hier boven zandvoort gehangen. Heb je dat nog. Uh, ik, heb er, ik heb er wat uh, foto's van gezien. Uh, en uh, ik, ik dacht van wat kan die man hoog springen, joh. Ja, het was geen hele hoop mensen denken. Als je die foto's ziet, die man heeft een drone. Hè? Wat heeft hij? Een drone. Een drone? Ja, zo'n ding met... Van die oh, drone. En, ja, ja, een drone? een drone. Ja, een lijkt me dat. Maar dat, dit was echt geen drone. Dit was echt... Ik Hoe zag, hoog zei, je? Een sport, Nou, 300 uh, meter ongeveer. Ja, bo ja, Boven de grond. Ja. Is, maar mij, duizend, want jij vloog over Zandvoort heen, hè? Over Zandvoort. Maar niet alleen Zandvoort, Heemstede. Ja, de, maar je de, bent de, ook over, over, uh, ja, waar, over die wijk heen waar, waar ik dus woon. Maar ik heb wel een verzoek aan jou. Als je nou weer zoiets doet, ga voor die tijd te nemen naar de wc. En niet tijdens. Dus. Ik heb er gewoon, oh, nee, er zit zo'n luikje onder in het vliegtuig. Mijn dat hele teken. balkon was nat. Echt waar? Ja, jongen, het is werkelijk. Oh, sorry, Willem, sorry. We niks, vriend. Hallo, heeft Charles Vlo gehoord dat nou? Ja, dat vraag je zelf oh. maar, jongen, want... Uh, ah, ja. dat, dat zou ik ook zo graag een keer willen, zo'n vliegtuigje, weet je wel. Was dat een na? Wat? na Dat weet ik Charles was een ja, Cessna? dat is ja. vliegtuig, geloof ik. na Nee, uh, Harm, het was geen Chesna, het was een ander, ik weet ook niet precies wat voor merk, maar in ieder geval, yes. je kon er met z'n vier in, twee voorin, twee achterin, en je had, ik had het aan de zijkant was zo'n klein raampje, en klein het raampje, raampje. Dat kon, ja, een raampje, dat kon, kon je openklappen, kijk, in een groot vliegtuig kan dat niet, want dan valt de druk weg, en dan komen allemaal die zuurstofmaskers naar beneden, yeah. dat gaat, uh, maar als je zo'n dus zo 300 meter hoog zit, kan het wel, ja. Yeah. Maar omdat je dan zo'n raampje open kan doen. kan je met je camera, zonder dat er glas voor zit. kun je ook uh, mooie foto's maken. Dat is mooi hoor. Hoeveel heb je er gemaakt? Uh, enkele honderden. En waar zijn ze te bezichtigen? Uh, nou, ik ben in onderhandeling nog met het Rijksmuseum ook. Ja, ja. Ja, Want ja, ja. Uh, uh, Er zit een heel raar portret van een directeur. Die zit daar. Een portret van een directeur? Ja, die, die, die, uh, als die auto rijdt en de remte. zet hij altijd maar Rembrandt. Het is ook. Okay. Nou, hij, haalt, hij haalt ook Frans op zijn hals en zo. En, uh, oh, hij zegt, hij dat? Ja, huishouden van Jan Steen, die man is ook een ongelofelijke man in ieder geval. Ja. Uh, maar hoe kom ik daar nou op? Oh ja, de, de, mijn, mijn, mijn luchtfoto's. Ja. Nee, nee. Ja, die lucht, overigens ja. niet ruiken hoor. Dus het is geen lucht. Dat je nee, ik van, woon net het ik, ik ruik een lucht, lucht, ja. Nee, nee. Maar die, nee. die gaan dus naar het Rijksmuseum. Ja. Als ik een nacht wacht, dan komen ze daar te hangen. Maar waarom zou je een wachten? Wacht? Waarom ze wachten op de nacht? Oh, oh nee, wacht even. Ik, ik ik verwaar dat met het schilderij wat er hangt. Ja. Als ik het nachtwacht... Ja. Dat is ook toevallig, is dubbel, hè? dubbel. op, hè? Het is nou, dat is wel een... dubbel. Ik vind een prachtige schilderij. Allemaal die mannen op met uh, allemaal mijn harnassen. En speren. En uh, ook man, mannen met trommels voorop. En die trommels. Ik vind het zo prachtig. Maar ik kan uren voor de nachtwacht zitten. Ik, uh, Als het nog geen jacht heb, dan moet ik ervoor zitten. hè? Speren. Ik zie haar hem niet echt met speren lopen, hoor, eerlijk gezegd. Ik kom weer speren. Nou, ik, ik, ik ben discuswerper geweest. Ik heb ja, ja. Ja, discushappen en speervangen. En, uh, en de prijzen gevallen? Nee, nee. Ik heb het één keer gedaan. Ik heb een gooi gedaan naar de prijzen. Het was een hoop leed. Ben ik gediscuswerper Voor mij was sport een hoop leed. Waarom? Vertel. En geen atleet. Nee, ik was gewoon... Ik had gewoon... Steeds blessures had ik ook, Willem. Ja, is het zo. Schoot het in mijn kuit. Ja. En dan had ik weer kramp in mijn teen. Ja. En uh, nou, dan liep ik maar weer alleen. En dan ging ik, ging ik naar de kleedkamers. was ook wel gezellig met al die jongens, hoor. In de kleedkamers. Had ja, dat... eh uh... ik hem ook nog camera's opgehangen. Of oh, is jij nou, dat? Leuk, hoor. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, je bent sinds, sinds die tijd... Ik heb, je toch wel... al... ik heb je toch wel anders opgevoed, hoor. Ja, eigenlijk wel. Maar, maar ik, ik vraag me toch, ben jij nou sinds uh, je sportprestaties... Uh, ook lid uh, van de sterrenwacht? Of zeg je van nou... Nee, maar... Harm is lid van de sterrenwacht ze, vanaf ze zeven jaar oud was... had hij als een telescoopje van Sinterklaas gekregen. Oh een telescoopje En dan keek hij naar de sterretjes naar boven. Ja. En uh, sindsdien is hij ook naar, het, die naar Copernicus. Dat is in de Overveen. Dat is een sterrenwachtcentrum. Uh, ja. oh, ja. En dan kan ja. je gewoon naar de zon kijken ook. Ja, nee, dat snap ik. Met een bril op. Ja. Nee, hey, maar weet je wat mij opvalt? Ik zie die professor al een tijdje niet. Nee, die niet. Oh, oh. Ja, haha, daar is hij hoor. Denken is weten. En ook als je naar de wc bent geweest, moet je altijd weten dat je dus uh, je handen moet wassen voor de bacteriën. Ja, ja, heel fijn natuurlijk. En uh, ik ben keurig opgevoed als professor. Ja. Ook voor het eten, dan zag ik: denken is weten. Ja, ja, ja, ja. Maar over professor, u bent, u bent geleerd. Wat vind je nou van de toestand in de wereld in, uh, in, in Amerika met, uh, met, uh, met meneer. Uh, ja, ja. ja de ja. toestand in de wereld is natuurlijk een rampzalige wereld. Is het natuurlijk wat, waar ik me vooral onrust over maak, Willem, is mm. namelijk de smelten van de poolkap. Ja, dat gaat wel heel hard, hè? Dat is heel, dat is heel, heel frans rustend. Uh, Ook uh, Antarctica, wat helemaal uh, uh, naar boven komt, eigenlijk onder het ijs vandaan. Yeah. Maar de zeespiegel, die, die stijgt. Die stijgt. Steeds meer, ja ja, ja, ja, ja. Ja, absoluut. Spiegeltje, spiegeltje aan, aan de wand. Daar komt ie, daar komt ie. Uh, we, we, hoe zit het met de dijken in ons land? Denken is weten, Willem. Ja, ik vind, ik vind Als je het dus over water uh... hebt, moet je denken aan de dijk. Yeah. En de dijken, die, die zingen dan weer over... Uh, uh, uh, uh, ja, ja, je moet toch maar eens even een nummertje opzoeken van dat dijk. Wat een interessante groep vind ik dat. Wie zegt u? De dijk. De dijk? Ja, de dijk. Dat is toch dat jongetje wat die vinger... Die vinger drukte Hij drukte zijn ja, nee, vinger nee, nee, aan. Het nee. is een sparendam is dat. dat zo'n ventje. Je ziet dan zijn beeld. Ja. Dan zie je zo'n ventje met zijn vinger in de dijk. En die zal ja. het symboliseren dat hij ons uh, land gedeeltelijk heeft gered... van de wateroverlast. Ja, maar, maar ik zie daar ook iedere dag reclame van Henkie Dekbed... Nee, nee dat, eindje dekbed. Dat, nee. Is weer, weer een ander. dat is weer een ander. Dat is weer een ander. weer een ander. Maar wat, wat, wat buitengewoon interessant, denk eens weten. Uh, ik was bijna alweer vergeten, maar wat, uh, wat heb jij voor ons uh, uh, klaarstaan aan muziek? Want dat vind ik ook buitengewoon interessant. Ik hou ook wel van muziek. Je houdt van muziek? Ik hè? hou buitengewoon interessante muziek. Ja. En uh, dan uh, denk ik aan de artiest die dat mogelijk. Uh, Ter horen brengt. En dan denk ik. Uh, uh, goed nadenken, dat kan je het ook weten. Maar soms ben ik het vergeten. Dat ga je wel, mee. Je hebt wel een groot hart. Ik heb een heel groot hart. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen. Het is een nummer, dit is namelijk De Dijk, luisteren, dan kun je dus, uh, luisteren hoe prachtig dit wordt bezongen uh, dat is nou een, een band waar ik nou een uh, fan van ben in Nederland De Dijk, het klinkt als een dijk denken is weten is zo groot het wordt nog een nood dit de hart is zo groot ik heb een groot hart neem mijn ochtend als vanochtend Vroeg op en de zon die scheen Opgeruimd loop ik naar buiten En ik zie een meisje, ik denk alleen Ik dacht dat ze naar me lachten Dus vrolijk lach ik naar haar terug Maar die boom was haar vriend Dokter, komt u vlug Ik heb een groot hart, dit hart zo groot, Het wordt nog mijn nood Dit hart Zo groot Ik heb een groot hart Een groot hart. Dokter, straks is het weer lindelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel Al oh, dat moois langs, hier een wegen En dat geven dat gevoel Loop je me zonder een auto Ik stoot dagelijks vijf keer mijn kop En dat is te veel om van te houden Dokter, weet u daar niet op? Ik heb een gode, Ik hou de zo groot Van der Lubbe. Met de dijk. Ik heb een groot hart. Ja, nou, dat, dat, dat heb je, Sharon. Maar ja, dat heb jij ook. Uh... Ja, zeker. Ja, zeker. Maar ik, ik heb ook een heel groot hart. Hoor. Ja, jij hebt een peperkoekenhart. Ik heb, heb een, nou, ik heb ook wel een zwak voor de dijk. Wat? Ik heb wel een zwak voor de dijk. hoor. Ach. Echt waar? Van de Lubbe, vind ik van een leuke man ook. Pupie. Een sympathieke man is dat? Een sympathieke Lijkt man een is hele dat. sympathieke man. Hij heeft zelfs meegedaan met, uh, met uh, de, het nummer uh, Gebrouwen in Limburg. Daar zingt hij dus ook gewoon op zijn Amsterdam, zingt hij dus gewoon met Limburgs artiesten mee. En, uh, hij heeft ook een liedje, van mij heeft hij ook een liedje gecomponeerd, ook speciaal. Vertel. Dat, als ze er niet is, heet dat liedje. Ja, ja. En, en was je dan blij de, dat de, je er de, niet de was? Er weet een man, man niet wat hij mist. Nee, weet hij niet, hè. Als ze er niet is. Als ze er nou, dat, dat niet gaat, is. Dat gaat, gaat over mij, leuk hè? Ja, nee, dat gaat inderdaad over oh, jou. mama, stel, nou, ja, ja, ja. stel je niet aan. Denk je, denk je nou huis dat u hu de lubben op jou valt, mama? Nou, dat is wel een grote vergissing. Je moet je eigen moeder niet zo kwetsen, Harm. Nee, Harm dat... Word ik zo, nee, verd met, word ik zo uh... verdrietig. Zo verdrietig. Ja, nee, nou, nou, nou, nou, nou. Uh, doekje voor tafel drie, alsjeblieft. Want uh, dat, dat, dat komt helemaal niet goed. Nou, eventjes een leuk berichtje dan. Ja, joh. Uh, uh, uh, dus leuk, zijn we word, ja, we gaan eens een trein, wordt er gezegd. Ik zou je vertellen, er uh, wordt even gestuurd uh, van een, een luisteraar. Ja. En die zegt van, het is weer een feest om naar jullie te luisteren. Jullie zijn een trein die niet te stoppen is. Dus ik wil graag jullie het plaatje draaien. Albert Hammond met I'm a train. En hebben wij die? Ja, natuurlijk hebben wij die.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 The very last Je train, aan mijn train, I'm a chukka train, chukka train, yeah. Ja, Albert Hemmen, toch leuk dat ze dat dat, dat, dat, dat wij zo maken een, een plaatje cadeau krijgen. Dat vinden wij hartstikke. Dat waarderen wij zeer, toch? Wat zeg je? Wat zeg je? ik? Ik waardeer het zeer. Je waardeerde het zeer. Ja. Maar het doet geen pijn, toch? Nee. Alleen had ik wel ge gedacht dat Albert Albertsen Orks mee zou nemen. Ja, Orks. maar in de trein mag je dat niet allemaal meenemen. Oh, dat mag je allemaal niet. Oké, okay. uh, hij zat ook in een silence-cabine. Dan heb je überhaupt dat je, hè, dat je, dat je stil moet zijn in zo'n trein. Hè? Heb je dat ook eens meegemaakt? Ik, ik heb dat eens een, keer, eens een keer gedaan en ik zat ik tegenover zat een man en ik dacht: wat zit je me toch te vertellen, man? Je mag helemaal niks zeggen, maar hij maakte geen geluid. Pleek het een letterloze mompen laten zijn. Een stukje kalgemut in de mond. Ja, goed. Nou, daar valt weer helemaal niks, helemaal niks te vertellen. Ik weet het niet... Uh... Hebben we iemand aan de telefoon? Ik weet het niet. Hallo? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dames en heren. ja Morgen, heren, boys. Ja, heren, boys. Gerrie, heren. Gerrie uh, aankomende zaterdag. Ja. Volgens mij staat morgen... Dat is morgen, ja. In, in mijn agenda wel, in ieder geval. Hé, hey, luister, dan hebben jullie een, een, een uitzending, uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, vanuit uh, Hotel uh, Hoogland. Hoogland. Hoogland, ja. ja. Klopt, ja. Uh, ja. Uh, en uh, is dat een beetje politiek getint? Uh, nou, meestal wel, ja? maar nu is het uh, ietsje minder politiek. Oh, oh. Ik, dacht, ik had begrepen van Willem juist meer, omdat er, ja, er is natuurlijk bestuurlijk. Oh, dat was afgelopen week was dat. Oh, dat is ja, al geweest. Dat was vorige week, Vorige dat week. week. Oh, dat maakt niet uit, want daar kan ik jou ook wel iets over vragen dan. Want eh, ik, ja. ik ben getuige geweest van de installatie van burgemeester en Wethouders in Bloemendaal. Geen die trouwen. Ik, ja, ik was, ik was in, in, in Heemstede. Daar zag ik onze burgemeester van Zandvoort, niet Meijer, ook rondwandelen. En het gaat, in al die gemeentes gaat dat over bestuurlijke vernieuwing. Hoe is dat hier in Zandvoort? Of... Ja, dat, dat is helemaal rond nu. Hè. De, ze gaan starten. Ja. En zij hebben zich vorige week uh, gepresenteerd in, uh, in ons programma. Goedemorgen Zandvoort. Ja. En uh, nu uh, zijn, zijn er natuurlijk heel veel nieuwe raadsleden zijn er benoemd. Ja. En ook buitengewone raadsleden. En die worden nog aan zaterdag, uh, ja, stellen zich voor. Ja. Hey, uh, maar, maar dat bestuurlijke vernieuwing, want weet je wat ik ermee bedoel? Ja, ja. Uh, uh, uh, men zoekt meer de verbindende rol in al die gemeentes. Men wil meer met de burger gaan praten. Of met de yes. inwoner. Ik moet het, wat, ik moet het wat, uh, wat netter zeggen. Want als ik burger noem. Dan zeggen ze. Dan word ik meteen door zo'n wethouder. Word ik aangevallen. Ja, wij, wij praten hier tegenwoordig over inwoners. Maar ze willen dus uh, uh, de inwoners meer inspraak geven. Is dat nou in Zandvoort ook aan de hand? Dat is in Zandvoort ook aan de hand. Ja inderdaad. Oké. Okay, en hoe gaan, dat, hoe gaan ze dat allemaal? Gaan ze dan uh, bepaalde uh, meetingen organiseren? Dus samen? Om ja. ze waarbij mensen kunnen. Om dat tijdens de raadvergadering? Nee, dat, dat, dat, het, het gebeurt al. Het was afgelopen zondag zelfs op de Markt in, in Zandvoort. Ja. Dat het hele college was aanwezig en iedereen kon vragen stellen en kon gewoon uh, ja, zijn zegje zeggen. En daar dat is al, al, al iets openbaars. Ja. Waar de burgers uh, zich, uh, ja, dat is, dat is. Dus krijg je toch op enig moment, dan, dan, dan uh, wordt er over een bepaald onderwerp, is er inspraak en uh, meneer A vindt dit en meneer B vindt dat en meneer C die vindt weer wat anders. En uh, dan wordt er uiteindelijk, moet natuurlijk het college uh, of de raad die moet dan een besluit nemen over een bepaald onderwerp. En, en dan wordt er achteraf dan vaak gezegd van door de inwoners weer, van ja we hadden wel inspraak maar ze doen toch wat ze zelf willen. Nee, maar dat gaat nu niet gebeuren. De, de het volledige college is uh, um, uh, geen achterkamertjes politiek, nee. Oké. Okay. Ze willen gewoon eigenlijk dichter bij de bij, Ze willen de mensen ook uh, meer uitleg geven over onderwerpen. Ja, Meer uitleg en ze mogen zelf met ideeën komen en. Uh, nou ja, dus iedereen uh, de inspraak is heel groot, zeg maar eigenlijk. Dus samen, hè? Het is samen met elkaar. Ja, de verbindende rol. Ja. Ik heb trouwens gehoord dat, uh, dat er in de, de raad zijn uh, vragen gesteld over, uh, over de boys, heb ik gehoord. Is boys zo? are back in town. En ja, en er is speciaal uh, uh, een commissie in het leven geroepen om te kijken naar, uh, of er geen ontheffing verleend moet worden. Ontheffing. Ontheffing, ja. Jan? Hinderwetvergunning. Uh, ik weet het niet. Ik, maar <laughs> misschien werd Gerry daar, want jij zit dichterbij. Uh... Ik, ik heb daar eigenlijk niks over gehoord, maar wij kunnen natuurlijk als morgen daar vragen over stellen. Ja. Kijken wat, wat zij daarvan vinden en wat uh... ja. ja, want het is, uh, het is, toch, het is toch niet, uh, eigenlijk niet normaal dat, dat dit soort programma's gewoon op de radio te horen is. En zeker bij GFM antwoord niet. Nou, dat is Hartstikke leuk. Die ja, vind het leuk. Zou veel vaker moeten gebeuren. Okay. Ja, maar ja, we hebben allebei een uh, sociaal leven en zo, hè? dus uh, dat ja, gaat hem niet ja. worden dan. En uh, ja. wij hebben toen via. Uh, en, um, ja, hoe, ja, dat kan ik wel even vertellen misschien. Uh, er is best gevraagd: hoe zijn jullie in godsnaam uh, bij de radio terechtgekomen? Nou, daar kan ik wel een antwoord op geven. En Charles en ik, die waren toen uh, wat, wat jonger en zo, wat minder grijs. En toen, uh, toen werden wij gepakt met vuurwerk. Oh ja, dat weet oh, ik nog. Je ja, we hebben ja. geen pijlen kijken. Nee. Nee. Nee. Een lawine kreeg je ervan. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, ja. En toen kwamen we via bureau Halt. Ja. Toen kon je dus kiezen. Uh, ja. je, je kon dus of uh, uh, uh, hand- en spandiensten doen bij de lingeriebeurs in Haarlem. Of ja. je kon bij Wem Zandvoort radio gaan maken. Ja, hij was knallen in het bedrijfsleven. Hou op, schei uit. Ja. werkelijk. hebben toch maar? Ja, we hebben hokje B, hokje B, hokje B hebben we weer gevuld. Ja. Ja, veel veiliger. Ja. Maar als we nou ja. sommige raadsleden is om, om, om, om, om een advies te vragen. Ja. Maar het kost wel een hoop geld natuurlijk, want een goede raad is duur. Maar dan hebben we toch die, die speciale zak voor die in de gang staat. Die steken er allemaal uit, die penningen. Ja, sowieso. ja hey, he? maar, maar Gerry, zit er nog een beetje ja. extra subsidie voor ons in hier bij, bij ZFM's antwoord? Dat je zegt, van, nou, nou kunnen, we ja, we eens... kunnen, misschien, kunnen we daar wel een keertje over praten. Je weet het niet. Kan jij ja. al je charme's niet eens even in de, in de, in de, erin de, ja, ja. gooien, zeg maar? Dat je, hè? Ja. En als wij jou daarin kunnen steunen in wat voor vorm dan ook, dan zeg ik, ja, dan doen we dat maar. En, dan, uh... dan weet ik jullie te vinden. oh dat klinkt wel heel erg onheilspellend. <laughs> ga, je nog wat, ga je nog wat leuks doen in het weekend, Gerry Heb je nog, behalve dan natuurlijk radio maken, wat je dan zaterdag... Iets leuks. Ik doe altijd iets leuks. Nee, maar ik ga mij voorbereiden op, uh, op een vakantie. Dus uh, volgende oh? week. Mag ik even helemaal in onderbrengen? Harm, waarom trek jij je, je broek uit? Doe ik, je broek ik broek denk. helemaal mijn broek. Niet, ja, doe je Dag, goed. Gerry, goedemorgen. Oh, nou, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Ah, wat leuk dat ik jou ja, ook eens zo live op de telefoon tref. Ja, wat is er toch gezellig daar bij jullie? Ja, nou, ik. heb Hallo, Gerry. Hallo, hallo. Ja, ik, ja, ik, ik, hallo. Ben, ik, ik ben namens Harm ook hier meegekomen. Dat weet je. Ik ja. zit ook altijd even daar. En ik, ben, ik hou zo van politiek. Ik vind het zo leuk. Ja. En ik hou ook van Goedemorgen Zandvoort, hoor. Ik vind het een leuk programma. Ja. Luister ik luister, altijd naar. Wil ik even luister. zeggen? Heel veel ja. succes, hoor. Ja, het is een heel goed beluisterd programma. Ja, leuk hoor. Ik, maar mag ik ook een keer bij jullie in de uitzending komen iedereen dan? Ja, welkom. En ja, de koffie is heerlijk en iedereen kan uh, een kopje koffie komen halen en mag mee uh, luisteren. Oh, en, waar en... word je wel toegelaten als andersdenkende dan? Ik ben een beetje andersdenkend, hè? Ja, althans ja, andersvoelend. Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Oh, iedereen okay. is welkom. Is voor alle gezinten? hè? Alle gezinnen, Maar Het is goed, het is goed ja. dat Harm dat zegt. Hè? Anders denken en anders ja. gezinnen. Want ik zie dus net, hij trekt zijn broer uit. vind ik niet erg, moet hij zelf weten. Nou zie ik dat hij een string aan heeft. Harm, de veten moeten niet aan de voorkant. Nee, ja, maar dat is een. Zie je dat, niet, dat is een ja. ledere string. Oh, een, le een ledige Nee, een uh, holleder. Een? Een holleder. <laughs> nou goed. Nou. Ik hoor het alweer. Ja, dat draait altijd een viezigheid uit, uh, Gerry. Houden maar ja. Ja, nee, maar het is niet zo bedoeld. Hoor. Ah, maar de mensen kunnen wel, wel tegen een stootje. Ieder, ah, iedereen vertelt ja, toch wel ja. zo'n leuke uh, een, een mopje wat ook een beetje pikant is, toch? Ja, dat, ja, moet, kunnen, dat hoor. moet ook Dat moet ook kunnen, hoor. Jullie, jullie gedragen zich heel goed, hoor. Nou jij ja, weet, weet je wat het is, Gerry? Als bijvoorbeeld Hans Teewe iets roept. Ken je Hans Teewe? Hans Steven. Ja, dat is een, ja, dat is een cabaretier, cabaretier hè? Ja. Nou, die, ja, dat, dat, dat schuilt er niet om, hoor. Die, die, die roept van alles. Maar als Hans Steven het doet, dan mag het allemaal. Dan ja, mag het, hè. Ja, ja. maar als wij maar dat als doen, moeten we toch wel eens op ons woorden letten. Oh, wacht wat? even, wacht even, wacht even. Jij je zegt wel wij. Jij zegt wel wij, maar hey, speak for yourself, sister. Oh, Ik je. gedraag mij altijd wel. Ja, ja, oké. Okay. Nou, jij bent af en toe ook een boer. Hoezo? GERRY. Hey, ja, leuk Gerry, dat je even in de uitzending kwam. Ja, uh, ja leuk dat ik, er even, dat ik even mocht. Ook inderdaad, het, het is daar heel Dat gezien. mag altijd. En als jij ja. een zeg, keertje zegt van, het lijkt me een keer leuk om het echt live mee te maken. En ja, dan, als jij zegt van nou, ik heb ja. toch een appeltaartbeslag er allemaal over. Dan is ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan zeggen wij van, nou, nou, nou, wees welkom. Ja, ja, hoor. ja. Nou, ik, uh, ik denk dat ik dat wel een keertje ga doen inderdaad. Zelf gebakken. Nou, ik vond het heel leuk om, om te horen dat ook Zandvoort doet aan bestuurlijke vernieuwingen. Dat ze dus ook ja. de inwoners tegemoet treden als het gaat. Het gaat om uh, allerlei moeilijke vragen die uh, uh, gaan over beleid uh, wat in de raad wordt bedacht. En wat uiteindelijk ook door de raad als hoogste orgaan in de gemeente wordt vastgesteld. Hè? Want sommige mensen denken nog altijd de burgemeester de basis is. Nee, dat is hij niet hoor. Dat is die niet, hè? Nee. Dat hij niet hè. Nee, hij staat zelfs boven de niet. partijen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ik zou je vertellen, ik heb eens een keer gezien. De burgemeester die was gewoon de auto aan het wassen. Dat dus meen je? ik loop naar hem toe en ik ja. zeg, wat moet er dan onze auto? zet hij onze auto te wassen? ik vergist. Ik versta helemaal niks wat je zegt, want dat, dat dialect van jou, joh. Ja, nee, nou, dat maakt helemaal niet uit, hè. Scheng ondergang, en dat is het enigste. Goed. Gerrie, dankjewel, wij wensen jou een heel fijn weekend. Ja, uh, dat wens ik jullie ook, en uh, hartelijk dank en heel veel succes nog uh, met de uitzending. Dankjewel, dankjewel. we hebben we het nodig, hoor. Dankjewel, Gerry. Doeg, doeg, doeg, doeg. Doeg, doeg, doeg. Doeg, doeg.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 Diamond Sweet Caroline, je ja, luistert naar de Porsche in Italië. Carolientje, Carolientje, Carolientje man. Ja, hey! De, hey, luister, oh. ik, ga, ik ga de luisterers nog even vertellen, Willem, wat er nou allemaal wel te verwachten is uh, aankomende zaterdag, de ja. 16e juni. Het was, was een live. Het een gesprek, hè? Was het toch wel eventjes? Ja. Hè? ja. Maar we, we hadden het over politiek natuurlijk. En, uh, ja. Maar we vergaten helemaal te melden om wat er nou allemaal gaat gebeuren ja. aankomende ja. zaterdag ja. in de Hoogland. Ja. Nou, het eerste onderwerp... 10 over 10 uh, is de verwachte start van dat onderwerp. Niemand verzandt in Zandvoort. Niemand verzandt? Leuk. Ja, dat is het onderwerp. En Esther uh, Madeira, projectleider Antoinette en Engie... Uh, en ervaringsmedewerkers gaan daarover praten. Ik heb geen idee... Uh, waar het over gaat, het gaat over zand waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Niemand verzandt in ver Zandvoort. Zand ver zand. of, of, of is het dan zo dat uh, uh, niemand uh, uh, vastloopt in Zandvoort? Ja, ja. Is dat een goede interpretatie? Ik vind het een heel moeilijk woord. Tien ja. <laughs> hey, uh, uur vijfentwintig. Ja. Classic Concerts. Met dom, de Domstad Blazers Ensemble. Dat is Utrecht, Onder leiding van Peter, ik weet niet ze komen. Uit, uh, Peter Trump is de. Is de uh, ja, volgens mij de leider van het, uh, van het ensemble. De Raad van Elf, ja. Uh, en dan komen er toch een aantal nieuwe raadsleden komen zich voorstellen. Toch van, wel, hè? Ja, toch wel, hè? Ja, ja. uh, Eén raadslid die is altijd. Uh, op 12,5-jarige bruiloft komt zij altijd langs. Wie is dit? Maaike Koper. De Michael bruiloft. Ja, een bruiloft. <laughs> Het is toch goedkoop al? Michael, sorry. Lisa de Vries. Lisa, natuurlijk. Die is buitengewoon raadslid. Oh, wat is dat? Die is gewoon buitengewoon gezellig. Ja, ja. En daarom is ze ook buitengewoon raadslid. Buitengewoon raadslid. Ja. Maar die komen ze er even voorstellen, stel je voor, zeg. Ja, ja. ja. Nee, 11.10 uur. 10, ja. Dat is de tweede uur. Dat dan is dan de ja. uh, Zandvoort wint nationale City Marketing Trophy. Ja, daar heb ik over gelezen. Ja. En dan komt natuurlijk onze wethouder Gerard Kuipers, die komt uh, samen met uh, Lana Lemmens. Lana, is dat niet je mijn. De Lemon uh, Tree? Is dat Lana uh, Lemmens van de Lemon Tree? Nee, die mevrouw uit Oostblok, Lana Svetl Svetlinova, nee. <laughs> Nou oh, Lana. La, beautiful Lana. Oh, dat is Roy, dat is Roy Ja, Zullen we draaien voor de zo? Leuk. La Lana, ja, maar Lana luistert toch nooit in de zin. Oh, luistert nee. niet. Nee. Uh, directeur City Marketing is zij. Lana Lemmens. En die komen dus om uh, 11:10 uur praten met... Uh... Maar Lana, dat, zij is toch van uh, VVV, of niet? VVV? Ja, VVV. Zij is toch de, de directrice van... Uh, VVV Zandvoort. Dat weet jij weer beter dan ik. Want ik, ik ken al die mensen hier in Zandvoort niet. Ik kom zelf uit. Jij komt uit Tulpendorp, hè? Ik kom uit ja. Bloemendal. Uh, Buiten gewoon... Aardappel in je keeldorp is dat, hè? Ja. Hé, he? hey, luister maar. En dan 11 uur 25. Tiende editie van Culinair Zandvoort. Ja, die is altijd lekker. Met de familie Lemmens ook weer. Weer ja, dezelfde ja, familie, hè? Ja ja, ja, ja, ja, die eten ook, he. Ze ja. zitten ook overal in. Nieuwe ja. buitengewone raadsleden, uh, GBZ. Dat, ja. Is dat uh, gemeente Burgerlijk Belang Zandvoort? Of Gemeentelijk zo? Belang Zandvoort. Ja, nou, er zat bijna goed. Leo Miesenbeek. Ja, Leotje. Die kennen we natuurlijk ook van de ijsbaan. Hè? Ja. En uh, Romani Kuin Ja. Die loopt constant door het duin. Ja. ja. ja. En uh, schurend zand, hè. Presentatie uh, in handen van uh, Irene de Jager... Oftewel IDG, ja, ja. dat is de, die dame die ingeschakeld wordt over ja, al die herten natuurlijk. Hè. Irene, herten. Ja, ja, de jager. Pieter Joustra, die kennen wij nog van Radio Zandvoort, want die was hier voor, voor, voorzitter vroeger. Pieter Joustra, die, die ja, man die hier voorzitter. Was die, hè. Een hele markante man, maar ook vooral zijn stem. En... Goedemorgen, luisteraars. Ja. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Klaas van Plonius. Oh nee, dat is een heel ander programma. Ja. Hey, uh, ja. techniek en muziek. Door wie? Is ook belangrijk. Jacques-Jozef uh, Duinmeijer. Ja, ja, maar die dat dat Duinmeijer schijnt ook een artiest te zijn, hè? Is dat ook een artiest? Ja, ja, hij, oh, uh, hij maakt remixen en, uh, en, uh, en weer mimixen en uh, g-mixen. De eindredactie. Ja, raai is wie de eindredactie heet. De eindredactie van, uh, van die DJ? Nee, of? Van, van Goedemorgen Zandvoort. Gerry uh, nee, Rutte, maar Gerry Rutte die bestiert toch het hele boel. Nee, ik, je, je, je mag door voor de 1000 euro. Echt waar? Ja, de eerste vraag was helemaal goed. Oh, waarom? Ik wou eigenlijk een roffertje. Gerry Rutte. Ja, het is al gezegd. Ja, yeah, jammer. <laughs> nee, maar wel een leuke uitzending. Gevarieerd ja. en ja. Ja, een nieuwe en buitengewone raadsleden. Dat vind ik... Uh, ik vind het heel apart. Die lange man, uh, ik ben zijn naam heb indruk gemaakt... Een lange man is dat die, die zat er ook in de politiek. Althans hij staat op die foto. Je hoort hem nooit, je ziet hem maar die één uh... woord bedoel. Ja, wethouder Draaier. kort draaien of is hij geen wethouder? Ook Draaier. of is hij oh, oh, geen wethouder? Ja, die draait in de muziek denk ik. Ja, nou ja, maar, maar niet hier denk ik. Kort oh, draaien, kordraaien. Aardige man. Draaier, kwam, ik, ja. kwam ik ook wel eens op de ijsbaan tegen kork En, en maar... ook wel, ja, ook wel eens hier in de studio, gezellig hoor. Ja ja. Ja, nou. Nou, ik ben weer helemaal blij. Dus uh, dat, uh, dat wordt weer een leuke uitzending. En allemaal ja. luisteren natuurlijk aankomende zaterdag... de 16 juni vanuit Hotel Hoogland... aanvang 10 uur en 10 over 10 het eerste onderwerp... met niemand verzand in Zandvoort. Ja, wat ik heel leuk vind... Uh, zijn we klaar hiermee? Zijn we hier klaar? Want ik krijg namelijk een, een berichtje... Jij, uh, kijk. Harry, Harry Peters... Harry Peters, en die wil graag. Harry Peters, die ken ja, ik wel. Dat ja. dacht ik, want die wil graag Harry, een plaatje krijgen. Ik heb twee maanden verkering mee gehad. Oh, hoe zei dat? Harry, ja. Die man met snor. Ja, dat was hartstikke leuk, een leuke man ook, Harry. Ja, hoor. maar hij wil wel een plaatje aanvragen. Het is nooit voor je wat je geworden tussen ons hoor. Het is nooit wat geworden met Harry. Maar het maakt niet uit, ik mag hem nog steeds hoor. Harry, leuk. Ja. En wat gaat, wat gaat hier, wat, wat, wat is het verzoekje, wat... Nou, krijgen een we, plaatje. We, ja, een plaatje, ja. Nee, maar en, stop, even, plak nog even een piekelpleizer op je potje, dan vertel ik het eventjes. Dit okay, plaatje okay. is speciaal voor je moeder. De harm is nou eens rustig, want Willem, die wil dat allemaal even iets uitleggen, toch? Ja, ik heb het net gezegd, maar jij komt er ook, ook, ook, ook net tussendoor met een papagaaienbekje van je. Nou, uh, nou, nou, nou. No, dit plaatje no, no, is no, aangevraagd... Nou, nou, nou, nou, nou, Willem, Willem, Willem toch? Dit plaatje is aangevraagd voor jou. Oh, door, door wie? Voor oh, Harry Peters. Oh, Harry. Ach. Nou. Ach, Harry. Wat, wat, wat, is, het, wat is het geworden voor muziek? Daar komt-ie. En ik moest erbij zeggen: weet je nog die nacht? Oh, oh, Harry. When God created a woman for me, he must have been a beautiful woman. Show the world what a woman could be When he created a woman like you He made the sun shine right out of your eyes He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs, So you could breathe summer into the air Oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop, when people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. The thing incredible angel they had Was found to be quite unable to fly Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things They made an angel as lovely as you But they'd forgotten to fit you with wings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 Joe Dolan, en, uh, die was zijn speciaal voor de, ja, de, de moeder van Harm. En soms denk ik wel eens bij mezelf: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat wij hier subsidie voor krijgen? <lacht> ik snap dat allemaal eventjes niet. Uh, ja, Charles, die zegt van: uh, nou ja, ik, uh, ik trek me eventjes terug, want uh, ik ga eventjes op zoek naar de muzen. Ik denk dat dat hier een zand van muizen zijn, ik weet het niet zeker, maar ik, uh, af en toe dan heb ik wel een, beetje, toch wel een beetje dat je denkt van: nou, ik, de bloemendaals, ik versta er helemaal niks van hier. Wat ik wel versta, is dit.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 Dan in eens, zal het vroeger stoort. dat geen de mooi. Straks, als het weer, daar weer is gedompt. Laat op de grond, dan zorgen we voor. En een stevige booi. Een goeie ontbijt in je zon, achterin. De en in, Nauw, in de eerste stap, dat kan ik ook niet mee. Het lief hangend vooruit, dat wordt geput, door alle soppers gemaakt. De volle maand tegen de liefde drukt. Alles naar eigen zwaar. Daar roemen van hier. Dat is waar ze Zo'n eigen tuin, alles mooi. Alles van water. De natuur ons goed. We hebben van alles genoeg. We're Brouw in Limburg. Ik word hier altijd zo, zo kinderlijk vrolijk van. Het is niet te geloven. Willem. Ja, jongen. Hey. Mag ik jou wat vragen? Dat heb je zojuist gedaan. wat jullie dat jullie ook wel eens gedichten hebben in de uitzending. Nou, alleen als het, het bij, bij horen... Mijn moeder, Willem. Mijn moeder heeft ook een heel mooi gedicht. En mijn moeder, ik, ze dorst het zelf niet te vragen. Oké. Okay. Maar dan doe ik er namens haar of zij een gedicht mag voordragen in de uitzending nu. Eh, uh, Nu? Nu, ja. Nou, dan zet je mij wel op eens dit moment. staat Voor, het, uh, ook, voor hè? Een, een bekende grebbehouten blok, zeg maar. Maar dat ja. geldt niet, uh, dat is prima. Nou, Paulus, leuk, zal ik even een stukje muziek in starten, dan. Leuk, leuk le le dat ik dat mag doen. Ik heb dit speciaal voor mensen in Zandvoort gecomponeerd. Het is een gedicht. Gedicht, maar. Ja, ja maar lief schaat, een, een gedicht componeer je niet. Hè? Het is, het is, het is romantisch. Ja. Het gaat over Zandvoort. Het over Zandvoort. heeft ook iets met Gerry Rutte te maken... dat ze het over Verzanden had. Oh. Want daar heb ik het ook nog over gehad in het gedicht. Ja, ja. En dat is gewoon twee zielen in gedachten, was dat. Ik vind het, uh, en, ja. Maar ik heb een heel leuk, mooi gedicht geschreven. Het gaat ook over de zee. En dat de zee zout is. Nou. En dat er vloed is. En dat er app is. Ja, maar als je het en... maar gaat vertellen... dan hoeft het gedichten gedicht volgens mij niet. Ja, maar ik dan. heb het een speciaal sausje gegeven. Ja, ja. Een nou, sausje weet je... van de liefde en de romantiek. Weet je wat het is... De, uh, uh, de blonde, besnorde vrouw. Ik zet hem eventjes aan en dan. Uh, ja. Besnorde vrouw? Besnorde vrouw, ja. Oh. Nou, komt hij. Wie in Zandvoort woont. zal nooit verzanden. En wie zich goed insmeert. zal nooit verbranden. Zout in de vloed. O kijk, daar drijf je ondergoed. In je broek met al je poets In de zee. Zouten zoenen in de vloed. Dat je snel naar boven moet. <laughs> Want wanneer je dat niet doet, ja, dan, dan, dan spoel je mee. Ik dicht tegen je aan. We laten ons helemaal gaan. Liefdespel bij volle maan. Onstuimige kussen. De zee komt ons blussen. Mooi, hè? Ik, ik ben helemaal stil. En dat, dat komt uit jouw pen. Komt helemaal... Ik vind het, uh, ik, ik vind het uh, ik, van. Ik voelde uh, me daar zo blij. Is, Geen kuil om ons heen was nog vrij. Ja. Ja. Maar leuk hè? Wat, wat s'nachts op het strand was dit, dat, dit? Heb ik bedacht dat ik s'nachts op het strand lag. Dat je s'nachts op het strand. Ja. Wat moet je s'nachts op het strand? En, nou ja, leuk. Dan is misschien niet zoveel. Nee, dat Dan Snap zo je wel, wel, maar je voelt van alles. Ja. Nee, ik lach je niet uit, hoor. Uh, mama Harm, ik lach je echt niet uit. Dat is, uh, Willem, weet ja, dus jij op de, op de temperatuur van het zeewater? Zeven graden. Nee, nou, dat is de fout. Oh. Vraag ik het wel een ander kwal? Something told me it was over When I saw you and her talking Something deep down in my soul said cry girl voor Is dat hè? En dan en ja. zijn we toch, en zijn we toch in, één keer, uh, in één keer aan het einde van de platen. Dat, dat vind ik wel, die platen van vroeger. Ja, die heel kort hè, een paar minuten maar. Hè? Twee minuutjes, tweeënhalve minuut hoog uit. Dan, ja. dan is het weer voorbij. Ja. Ja, dan heb je wel weer kans om een ander mooi plaatje meteen erachter aan te draaien. Want soms zijn ook wel nummers die duren een minuut of zes, zeven of zo. Uh, uh, uh, dat, is, dat, dat is dan weer een lange kant. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik heb nog een verzoekje staan. Ik ben heel drefter aan het opzoeken. Ja, welke, ga, welke, uh, welke wordt gevraagd, Willem? Dan, dan zal ik eventjes, de tijd dat jij zoekt, zal ik eventjes de, de, de luisteraars nog onderhouden. Nou, nou je, weet, je weet hoe snel ik me zoeken ben, hè? Je bent heel snel met z'n hè? Tuurlijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja. hij komt van, van Annemieke Vos. En uh, ja, die, uh, heeft die. Heeft zij weer Vossenstreken? Nou, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. Wat, wat is het? het is, um, uh, ze, ze vraagt hem aan voor de, de, de, de vrienden van haar, de lieve vrienden van de Stop Roken blog. Daar is zij heel erg actief in geweest. Ze is ook jaren geleden gestopt met roken met die vrienden. Dat doen ze al heel lang. ja. Uh, niet meer roken dus. En ja. dus één keer per jaar gaan ze dus... Uh, met elkaar niet gaan roken. Ze roken. Okay. Nee, het zijn geen indiaan. Geen, uh, oh, yeah. nee. Okay. Nee. Nee. Nee. nee. En uh, dan gaan ze dus gezellig wat dingen doen... van ja. het geld wat ze bespaard hebben... door niet te roken. En ja. Ik vind dat zo'n goede actie. En, uh, ja Ze hebben dus een plaat aangevraagd... Voor, voor die vrienden. en Ik weet niet of ze luisteren. Maar Sm smoke zo. on the waller? Nee, ook oh, niet. Nee, in je eyes. in Nee, ook niet. Nee, Smoken. Nee, nee, nee. nee. nee ze hebben een nummer gesmoky. ik kan ook nog natuurlijk. smoky Ja. Ja. Ja, de, ja, dat kan ho, ook. Hoe de, ho de fuck is alles? Ja, en die rookte toch niet? Hoe de fuck is Annemiek? Ja, oh, dat is, dat is niet mijn vraag. Annemiek sorry, is nog niet mijn vraag. Hey, komt, maar... Nou ja, maar dat hoor, want die kende, ja ze, Sinds woensdagavond was, was ze ook aan het luisteren. Oh, en ze uh, vragen ook hele mooie, mooie muziek aan. Dus, uh, ja, maar wat ik, vond... wat ik daar wil ik even op reageren nog. Ja? Maar dat jij, dat jij dan iemand, ik noem geen namen, Ono. Oh niet weet dat het nummer van Pink Floyd is, dan heb ik, ja nee jongen, nou doe je me pijn. Ja, maar dan, ja. dan komt uh, Willem, uh, Onno heeft niks met Pink, hè? die Hele heeft niks, niks. Rozen. En die en heeft Floyd niks nog met de rozen. Ja, dus, ja. dus die wil daar ook niks van horen natuurlijk. Hè? Dat is ook wel zo. En Floyd ken die ook niet, dus nou nee, ja. Nee, dan denk ik, nou vriend, jij gaat eens een keertje mee op cursus, want dit kan niet. Maar wat wil Annemiek nou horen, want ik ben wel heel erg benieuwd natuurlijk. That What, Friends are Force. van Diane Warwick. Dat is wat het voor. Oh, mama, dat is jouw nummer. Oh, leuk, leuk. Annemiek, voor jou en al je vrienden. Dat zijn wij ook, hè? Ja, ik heb alleen nog nooit gerookt van mijn leven, dus ik... Uh... Ik steek je wel in de brand. Ja, Oké. Okay. En ik never thought I'd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 En ook het gevoel van, uh, van vriendschap is toch wel heel erg mooi? Dat is uh, zeker heel erg mooi. En uh, ja, als wij uh, vrienden uh, hebben van Zier van Zandvoort. En van uh, de boys hard back in town. nou Dubbel leuk natuurlijk. Die vriendenclub, die was steeds groter. Is dat zo? Ja. Oh, ja, ja dat is uh, werkelijk. Uh, de koepel in Breda, zeg maar, die luisteren altijd. Uh, want hun zeggen, ja, we kunnen toch naar hen zijn. Maar goed, een hey, uh, vrolijke vriend, en, uh, het zit er ook bijna op. Was ja, dat, uh... dat, dat hebben wij ook. Uh, heb, Daar heb ik net met mama over. We gaan er toch snel voorbij? Ja, ja, ja, ach, ja, ja. ja, ja, ja. Ach, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh ja, zeg Ik nou, ga wil zeggen, Willem. Ja, maar ach, wat, uh, wat uh, ga je woeseraan nog wat doen? Of... Uh... Ja, ja, Willem, ik uh, harme hem even je mond haven naar. Ja, ik ben al stil. Ja. Wij zijn, zijn al stil. Ja. Nee, ja, maar je hebt nog een minuut dus even. Uh, oh, ja. Dan nou, moet ik opzitten. Ja. ja, aankomende woensdag uh, zonder. De, uh, kijk, als er, als er echt iets voorbij komt dat ik echt niet kan. Dan, dan, dan, maar ja, nee, dan kondig nee, ik maar, het aan op Facebook. Ja. Uh, Zo is er nou iets. Gaan we weer mooie muziek eruit gaan. Dus, uh, en en uh, ik hoop nu zonder storing. Want afgelopen week had we een beetje storing. Ja, niks aan te doen. Kun je, nee. kan, dat is techniek. Nee, ja. dus aankomende woensdag allemaal weer luisteren. En uh, je mag ook verzoekjes in die en er komt wel weer een leuke poster uh, wat, wat het programma weer aankomt. Ja, ja, dus een, flyer. Dan, ja een flyer. Ja, een flyer. Ja, ik heb dan ook een flyer, een flyer hè, want ik zit in Limburg. Ja. En uh, als het allemaal mee zit, dan uh, vrijdag, de uh, boys. Aanstaande ik moet Harm, kan jij ook? Vrijdag, even in mijn agenda kijken. Mama, kijk, kijk jij in mijn agenda. Ik draai hem weg, ik draai jo. hem weg. Iedereen bedankt, jo. tot de volgende week. Bedankt allemaal. Dag. Doei.